Thank you.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 En toen, het, ja, toen dacht ik, waar moet ik nou toch heen? Nou, toen ben ik toch maar naar die vriendin gegaan. Zo van, ja, hé, want ik werkte daar ook. Dus ik naar die vriendin. Nou, die zei, jong kom gewoon. Uh, ze zat ook een logeerkamer. Dus daar heb ik, uh, ben ik gewoon gebleven oh, eigenlijk. zo dus ben je in Zandvoort komen wonen. Ja, eigenlijk en, ben ik zo. Ja. En hoe lang is dat geleden? Dat is nu bij elkaar iets van twintig jaar geleden. Ja. En... Uh,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 Dus dat, are you feeling lonely, are you feeling blue in die emptiness? Ik dacht, ja, dat, dat is hoe ik het ervaar. Ik ja, was zo leeg van binnen. het voor de Nederlandse laagdruis. Ja, ons leegte, emptiness ja. is leegte. Uh -huh. En dat, dat was eigenlijk wat ik ervaar. Het was zo'n uh, leegte van binnen. En eigenlijk dacht ik van, ja, ik zoek vervulling. Maar hoe krijg ik nou die vervulling? Ja. En het antwoord stond eigenlijk van, ja, dat is Jezus. Het stond ook in die teksten. Dat stond allemaal in die teksten. En op een gegeven moment, toen voelde ik ook, ja, uh, uh, uh, uh, die liefde...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 Maar eigenlijk uh, was de strijd des te erger, want ze zei, ja, je hoeft niet gedoopt te worden, je bent al gedoopt. Hele ja, want je thuis. was gedoopt uh, in de kerk waar je moeder je natuurlijk Precies. als baby had laten doden. Ja, wat logisch is, want als je zo'n opgevoed, je weet niet beter. Ja, maar, of kerk, ja het was christelijk gerefineerd. Ja, ja.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 En uh, ja, ik, heb het, uh, ik ben uiteindelijk cursus gevolgd bij ons in de gemeente, waar ze dat over opvoeden en over uh, nou ja, allerlei stappen die je kan doen. En uh, we zijn kinderwerk gaan doen daar vanuit. We, we hadden echt een hart voor kinderen. Dus ik doe samen met mijn mam uh, kinderwerk, uh, groep 7 nu inmiddels. Leuk, ja. En uh, nou ja, uiteindelijk is mijn vader uh, toen Shadaya, mijn dochter, één jaar was uh, overleden. En uh, ja, ik wist het eigenlijk. Hè, zo van, nou ja, hij is ziek. Dus ik, ik had zoiets van, ja, dan, hè, dan is het. Uh, en hij zwaaide hem uit. En wat ook heel mooi was, hij had een uh, zegelring voor mij gekocht. En hij zei: Dit is uh, mijn uh, geschenk voor ja. jou. Dus het was gewoon heel mooi dat ik als aandenker die zegelring. Ja, die heb je nog steeds Dus die om, heb hè? ik om, ja. <kijf> en uh, nou ja, en op een gegeven moment, uh, ja, de tijd uh, dat ik uiteindelijk uh, mijn tweede kindje kreeg, toen uh, woonden we wat klein. Dus toen zijn we uiteindelijk verhuisd naar de gewaard.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 en uh, ja, elke keer kwam dat terug. En uh, ik merkte gewoon dat dat echt een genezingsproces is geweest. Eigenlijk mijn hele leven. Met, met God eigenlijk. Ja. En, um, ja, en dat zet je het maakt je gewoon vrij. Ja, dus en, je hebt echt uh, een bevrijding ervaren. Ja, ik heb echt Godsliefde. een liefde ervaren. Heel veel duidelijke ja. liefde. En ook zijn onverwaanlijke liefde. En het vaderhart van God. Nou, dat pakte ik wel. Met het moederhart van God vond ik natuurlijk heel lastig. Maar ik wist gewoon, God gaat me erin herstellen. En ook met mijn eigen kinderen. Ja, ik zie gewoon echt van uh, wat God bedoelt met het vader, dat het, onver, ja, het, onver, he, het onverwaardelijk houden van. Ja. Dat weet je eigenlijk pas op het moment dat je zelf kinderen hebt, denk ik. Of hoe je het ook wil ervaren. Maar bij mij was dat wel dat ik echt dacht van, ja, hij houdt gewoon zoveel van me. En ik communiceer het ook naar mijn kinderen. He. Ik ben daar zo bewust mee bezig. Van, joh, uh, weet dat God van je houdt altijd en eeuwig. En er, komt, er komt ook echt geen einde aan. En dat is ook mijn liefde voor hun. En... Um,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 Ik ben van Petergem, het laatste uur. en Ik spreek met Julie van der Hoeve uit Hirugo Waard. Julie, ja, je vertelde net over je relatie met je moeder. Het feit uh, dat, uh, dat, dat jullie wat verbitterd waren, misschien. En uh, ja, dat je de heer Jezus ging zoeken. En je kwam op een huisgroep terecht. Wat, wat is dat eigenlijk, een huisgroep? Een huisgroep is eigenlijk uh, ja, dat uh, iedereen bij elkaar kon komen om uh, over je geloof te vertellen.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 En in plaats van veroordeling. Want misschien ja, waren vroeger heel veel mensen veroordeeld door dat geloof. Maar ik heb echt gezien dat mensen juist door die liefde, door die, ja, door die arm om je heen tot herstel komen. En, uh...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 Dit is allemaal jong, oud, uh, man, vrouw. Maakt niet uit. Nationaliteit, geloof. Maakt niet uit. Het is allemaal uh, ja, gewoon... Uh, dat we de, een, een, een eenheid gaan creëren als het ware. De eenheid zeg maar. Hè, om bij elkaar te komen. En uh, elkaar uh, ja, naar elkaar te luisteren als het ware. Er ja. dus, uh, staat ook zoiets in de Bijbel. Hè? Dat mensen veel bij elkaar kwamen, kwamen als christenen. Om elkaar te helpen, te ondersteunen. Ja, naar elkaar ziens. te luisteren. Maar vooral ook samen te bidden voor elkaars problemen ja. of voor andere mensen...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 ja, en in de huisgroep uh, zijn we uiteindelijk uh, ook uh, in een evangelisatie huisgroep Dat was toen nog in Velsebroek. En uh, nu doen we eigenlijk samen kinderwerk uh, in de kerk. Dus oh, ja. uh, in Shelter Haarlem gaan wij nog steeds. En uh, ja, dat vinden we ook heel erg leuk, omdat we zien echt, we geloven echt in het principe van saaien en oogsten. Dus wat je, wat je saai, dat zal je oogsten.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 We hebben in ieder geval, denk ik sowieso, dat ze wel ervaren dat, dat wij uh, leven vanuit ons uh, geloof. Uh, dat wij geïnteresseerd zijn, denk ik. En ook, uh, ja, we zijn, uh, tenminste ik en, en Shadaya zeker, mijn dochter, zijn best wel open. Dus eigenlijk uh, merk ik ook veel van, uh, dat, ja, dat God dat gewoon gebruikt. En uh, de openheid en, en gewoon, uh, ja, de, de ja... God gebruikt ons gewoon. Daar ben ik me gewoon van bewust. En, uh, ja. en de, mijn dochter is ook met liedjes schrijven bijvoorbeeld heel erg. En uh, soms ook van mensen wat ze helemaal niets van afwezen. schrijft ze een liedje. En hebben we misschien meegemaakt dat we helemaal dat niet doorhadden. En ja, toen ging... Dat was bij, een, bij iemand van, uh, van mijn familie. En ze ging daar... Die werd 50 jaar. En ze ging daar gewoon een lied zingen. En wij dachten van... Hé, weet je wel. En, en zelfs hun hadden zoiets van... Nou, wat mooi. En dat... dat, hè, dat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 Ja, en nu was ze bij ons wonen, ze eigenlijk, ze, de kinderen, een, een logeeroma, nou dat was natuurlijk ook heel erg leuk. Nou, we zijn uh, heel, uh, we zijn overal geweest met haar, en, uh, maar ook de gesprekken waren inderdaad, ja, uh, voor mij toch wel een openbaring. Uh, uh, ik heb eigenlijk een hele negatief beeld gehad van mijn, van mijn moeders achtergrond, omdat mijn moeder het ook negatief bracht.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 Want ik had er inderdaad nog nooit van gehoord nee, dat, ja. dat dat bestond überhaupt. Dat was voor mij al een hele openbaring. Want ik, dat is ook zoiets, ik associeerde toch wel heel erg kerk met, of geloven met een kerkorgel. Hè? Ja. En, en ja, en dit was gewoon dat, dat hardrock dat ik dacht, nou, hoe is het mogelijk? Ja, en nu inmiddels ja. ben ik die wilde haren ook kwijt hoor en vind ik worshiping helemaal geweldig.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 6, 6, 7, u kunt mailen naar infoapenstaartgebedzandvoort.nl infoapenstaartgebedzandvoort.nl Ook kunt u ons, onze website bezoeken via www.gebedsandvoort.nl. Www Tot slot willen we u hartelijk danken voor het luisteren naar dit programma en wij wensen u zegen toe.